...minuut 45 honderdste en twee tiende. Eens kijken of hij dat gaat uh, redden. Hij gaat in ieder geval Wouter Oldeheuvel hier ruim verslaan. 1.45.20 was het persoonlijk record zo zeg. Dat gaat er nog ruim aan dankzij een prima slotronde. 1.43.12 voor Jonathan Cook. 1.44.23 voor Wouter Oldeuvel is uh, eveneens een persoonlijk record. Een kleintje, hij verbetert zichzelf met uh, twee tiende van een seconde. Maar Cook had een uh, uitstekende slotronde nog in huis. En de Amerikaan... Rijdt dus de snelste tijd van de 18 rijders. die deze 1500 meter tot nu toe hebben afgelegd. En blijft uiteraard natuurlijk ook Oldeheuvel. Ondanks die misser op de laatste 100 meter. voor in dat algemeen klassement na drie afstanden. Dik persoonlijk record dus voor hem. Ondanks die misser. Ondanks een misser op de laatste 100 meter. 1-43-12 wereldrecord. Ja, dat uh, zou me verbazen als dat eraan gaat. Want Davis reed ooit 1-41-04 december 2009. En Sean Johnny Davis staat nu aan de start. Die tijd, trouwens, reed hij in Salt Lake City. Het baanrecord. hier in Calgary staat op naam van Danny Morrison met 1.42.01. Johnny Davis, die gisteren de 500 meter won, dat had iedereen ook wel verwacht. Alleen de 34er die iedereen had verwacht kwam er niet. Het werd 35.08. En hij kwam op de 5 kilometer niet verder dan de 14e plaats. En daardoor verloor hij veel te veel tijd. En staat die zesde in het algemeen klassement na de eerste dag. Hij neemt het op tegen Brian Hansen, jonge Amerikaan, vorig jaar tweede op het weken junioren achter Koen Verwij, Die nu dus ook aan de leiding gaat na de eerste dag. Een Amerikaan die zich twee uur geleden voorbereidde door een enorme hamburger nog naar binnen te stouwen. In die atletenruimte vlak achter ons. En dat was geen maatje extra small, die hamburger. Nee, dat was gewoon een extra large. Eens kijken of dat hem voldoende energie heeft gegeven tot het rijden van een goede 1500 meter. Tegen Shawnee Davis dus de nummer twee van de Olympische 1500 meter. Want daar verloor die natuurlijk van Mark Tuitert. De beide de armen los van Shawnee Davis op weg naar de 300 meter. Ruime afstand al op Brian Hansen. Goede openingstijd, 23-26. Dat is een hele snelle opening. Is hij zelfs twee tienden sneller, of twee moet ik zeggen, sneller dan toen hij in Salt Lake City eind 2009 dat wereldrecord reed. Op de kruising kon hij even mooi mee in de slipsteam van zijn landgenoot van Brian Hansen. Versnelt hij uit door de binnenbocht heen. En dan komt Shawnee Davis met nog steeds die arm gewoon los. En veel kracht uit te slagen, overbrengend op het ijs door. 48-68 is de snelste doorkomsttijd. Wel ietsje langzamer in de ronde dan toen hij dat wereldrecord reed. Dus dat moeten we dan voorlopig maar eventjes vergeten. verschil op de kruising is een meter of tien naar Brian Hansen toe. Nu de buitenbocht voor Shawnee Davis. De Amerikaan uit Chicago, de tweevoudig wereldkampioen uit het verleden. En daar komt Hansen dankzij de binnenbocht weer terug. En lijkt Davis ietsje stil te vallen. Of Hansen zijn in ieder geval goed te versnellen. Want die jonge Amerikaan komt terug. Inderdaad, 14e van een seconde sneller in de afgelopen ronde dan Shawnee Davis. Die dan na die mindere vijf kilometer van gisteren nu ook niet zo bezig lijkt aan een overweldigende 1500 meter. Wel een richtpunt heeft op de kruising. Maar ik moet het nog zien of hij voorbij gaat aan Hansen. Hansen met voorsprong de buitenbocht in. Davis door de binnenbocht. Ze komen er zo'n beetje zij aan zij uit de laatste 100 meter op gereden. Het duel tussen de Amerikanen gaat hier gewonnen worden, denk ik. Door Brian Hansen. Ja hoor, die wint het hier. In 1.43.34, en dat is ook niet de snelste tijd. Want dat is de tweede tijd achter Jonathan Cook, de andere Amerikaan dus. En 1.43.45 voor Shawnee Davis is de derde tijd tot nu toe. Gaat dus andermaal een nederlaag leiden. En zo staan er op deze 1500 meter voorlopig drie Amerikanen op de eerste drie plaatsen. Jonathan Cook bovenaan. Brian Hansen dus op de tweede plaats. Shawnee Davis op de derde plaats. En dan op de vierde plaats Wouter Oldeuvel en Rens Rotteville. Inmiddels gezakt naar de negende plaats als het gaat om deze 1500 meter. Davis zal niet tevreden zijn over zijn WKO-round. Hansen mag dat wel zijn. Gaat voorlopig aan de leiding van de rijders die tot nu toe gereden hebben. In het algemeen klassement na de drie afstanden. Klassement wordt nu heel belangrijk. Want de nummer drie staat in de baan Jan Blokhuizen. 45 honderdste van een seconde. Staat hij achter ten opzichte van Koen Verwijs? Een tegenstander komt uit Noorwegen. Howard Bukko, de man van wie iedereen verwachtte: dat hij het vaandel van Sven Kramer zou gaan overnemen. in dit uh, Sven Kramerloze seizoen. Maar daar is Bukko niet in geslaagd. Bij lange na niet. Vijfde slechts op het Europees kampioenschap. Daar werd Jan Blokhuizen tweede achter Ivan Skobrev. Ze staan klaar. Goed gestart. In één keer goed weg. En je ziet gewoon bij die eerste meters hoeveel kracht Jan Blokhuizen in die benen heeft. En dat hij die kracht prachtig weet over te brengen. met Meteen na de start op het ijs. Hij lijkt me ook ietsje beter weg dan Hovart uh, Bukkou. Heeft ook nu uh, de eerste binnenbocht. Bukkou heeft de snelheid inmiddels ook aardig te pakken. En zo komen ze zij aan zij uit de bocht. Heel even ging Blokhuizen de buitenbaan in. Maar ik kwam meer uh, voldoende op tijd terug. Met die rechterschaats in de binnenbaan. Dat mag dus. 23-61. Tweede openingstijd voor Jan Blokhuizen. Ietsje langzamer dus dan uh, Shawnee Davis was. Maar die zakte dus uh, meer in elkaar in die laatste ronde. Bukkou, moeten we niet vergeten. Staat op de vierde plaats. Ligt op het Zit op het vinkertijd in dat klassement. Een dikke halve seconde achter Jan Blokhuizen. En is natuurlijk gewoon de Olympisch bronzen medaillewinnaar van de Spelen vorig jaar in Vancouver. En deze afstand kan die howa gewoon goed aan. Heeft ook het initiatief in de race overgenomen. Na 700 meter. 49-37 voor hem. Pakt de 2-tiende op Blokhuis in deze ronde. Maar Blokhuizen gaat goed mee. Nu te zien op de kruising. Recht tegenover mij. Dat gedeelte van de baan waar geen publiek is. Waar alleen maar een grote muur staat. Met de afgedekte ramen naar buiten toe. En nu komen ze dan weer langs de tribunes. En is Blokhuizen onderdoor gekomen bij howa Buckoo En is het initiatief terug bij de Nederlander. Die de bel krijgt voor de laatste ronde. En 1.16.13 is zijn doorkomsttijd. Drie tiende achter de tijd van Jonathan Cook bij het ingaan van de laatste ronde. 1.46.46 is het persoonlijk record van Jan Blokhuizen. Dat moet er hier in ieder geval ruim aangaan. En Bukku heeft zijn adem hervonden. Heeft zijn ritme herpakt. En komt nu weer onderdoor bij Jan Blokhuizen in de laatste bocht. De binnenbocht was staat voor Bukku. Bukku noemen. met een metertje van de half voorsprong. Beide armen los. Blokhuizen komt nog wat terug. Maar Bukku gaat de rit willen van de Nederlander in 1.43.77. 59 en 43, 77 de eindtijd voor Blokhuizen. Die daarmee inderdaad een dik persoonlijk record rijdt. Ruim twee seconden eraf rijdt. En dat betekent in ieder geval, eh, ondanks het feit dat hij de rit hier verliest van Hova Bukku... dat hij wel voor de Noor blijft in het algemeen klassement. De Noor trouwens, die in het algemeen klassement voorbij is gegaan door Brian Henson. Want die staat inderdaad tweede in dat algemeen klassement na de drie afstanden, als ik dat zo bekijk. Blokhuizen is in ieder geval de Amerikanen voorgebleven. De Amerikanen die nog altijd op de eerste plekken staan op deze 1500 meter... waar we toe zijn aan de laatste rit. Koen Verwij, de man van de 12 seconden die hij gisteren afreed van zijn persoonlijk record op de 1500 meter. Een enorm, enorme verbetering zette hij daar neer. Het was goed voor de tweede plaats op de 5 kilometer achter. Ivan Skobrev, de Rus die vijf kilometer wist te winnen door een demarrage. Zoals we van hem gewend zijn in uh, de races. Zoals, die, uh, zoals hij die kan rijden. Zoals hij dat deed op het EK. Blokhuizen kon niet mee met de Rus. En misschien is de Rus ook wel een van de grote favorieten. Met die tien kilometer later vandaag nog op het programma. Voor de wereldtitel Allround. Ook zij in één keer goed weg. Geen valse start. Ze stonden mooi stil. Koen Verwij in de binnenbaan gestart. Tegen Ivan Skobrev in de buitenbaan gestart. Het verschil in persoonlijke records is groot. Vier seconden. Maar ja, Koen Verwij is die pas. Was bezig aan zijn eerste toernooi op zo'n hooglandbaan. En moet de 1,47 die staat uit Herenveen ruim hier gaan verbeteren. Gaat mooi mee met Ivan Skobrev op de eerste meter. Sterker nog, ligt gewoon ietsje voor. Ligt een, uh, bijna een tiende van een seconde voor. 800ste van een seconde om precies te zijn. Het verschil tussen Verwij en uh, Skobrev. Die dus 4200ste achter Koen Verwij staat in het algemeen klassement. En Verwij heeft dus een voorsprong van 4500ste ten opzichte van Blok Jan Blokhuizen. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. In de wetenschap is dus ook dat de Amerikanen ook goed gereden hebben op deze afstand. Daar komen ze weer. Skooberhai heeft het initiatief overgenomen. Na 700 meter ligt hij licht voor. Verwij verliest inderdaad in deze ronde twee tienden van een seconde. Het zijn de vijfde en de zevende doorkomsttijd tot nu toe. Ook zij komen dus nog niet in de buurt echt van de tijd van bijvoorbeeld Jonathan Cook en Brian Hansen. Maar daar mag Koen Verweij wel redelijk wat op verliezen. Ruim een seconde in ieder geval. Daar komt Koen Verweij weer door de binnenbocht heen. Probeert hij mee te gaan met Skooberhai, maar die houdt. De voorsprong. Als de bel klinkt voor de laatste ronde voor de Rus. In 10 deze ronde. Weer tiende. Nu moet voorbij gaan versnellen in de binnenbocht. En dat heeft hij in de gaten. Anders komt er een moeilijke kruising. Maar dat had hij op tijd in de gaten. Maar hier gaat hij wel verliezen hoor, van Skobrev. En ruim ook. Want Skobrev heeft Verwij al te pakken. Midden op de kruising. En hier gaat Skoberev in de laatste ronde, dankzij de laatste binnenbocht, veel tijd terugpakken op Koen Verweij. En dat zou wel eens genoeg kunnen zijn om de leiding over te nemen. Skoberev gaat de rit ruim winnen van Koen Verweij, inderdaad. En doet dat in 1.42, 93. En passant toch ook nog een verbetering van de snelste tijd. Hij wint hier de uh, 1500 meter in een persoonlijk record. Dat rijdt Koen Verweij ook. Maar de 1.43, 91 die Koen Verweij uiteindelijk rijdt, is de zevende tijd. En daarmee verliest hij inderdaad. De leiding in het klassement na drie afstanden aan Ivan Skobrev. Skobrev wint de 1500 meter voor Jonathan Cook en Brian Hansen. Dat zijn de nummers 2 en 3. Klassement, dat is belangrijker, na drie afstanden aangevoerd wordt dat door Ivan Skobrev. Die heeft op de 10 kilometer 3 seconden en 74 honderdste voorsprong op Koen Verweij. Zij rijden straks tegen elkaar als nummers 1 en 2 gisteren op de 5 kilometer. Maar Skobrev lijkt met deze 1500 meter op weg te zijn naar zijn eerste wereldtitel Allround Blokhuizen is de nummer 3 in het klassement op uh, ruim 5,5 seconden van Ivan Skobrev. Hansen staat vierde, Bukku staat nu op de vijfde plaats. En dat staat nog wel redelijk dicht bij elkaar. Daarna volgt een groot gat richting Sony Davis. Maar de macht is gegrepen door Ivan Skobrev uit Rusland. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel parketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Ik ben Femke van den Bosch.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 Maar ik weet hoe die kip heeft geleefd. Dat smaakt me gewoon niet. Wakkardier.nl Dit is radio 1. 11 minuten over 10, wit met het uitgestelde NOS-journaal. De Turkse president Gül is in Iran voor een bezoek van vier dagen. Centraal staan gesprekken over economische samenwerking. Met Gül zijn honderd zaken mensen meegereisd die in Iran handelscontracten willen afsluiten. Veel landen willen geen zaken doen met Iran vanwege zijn omstreden nucleaire programma. Turkije ziet geen bezwaren. Tijdens het bezoek van president Kuhl zal ook worden gepraat over de ontwikkelingen in Egypte... en andere Arabische landen waar democratische hervormingen worden geëist. De oppositie in Egypte is voorzichtig positief over de eerste stappen op weg naar democratie. De generaals die het land tijdelijk besturen hebben vandaag het parlement ontbonden... waarin vooral Mubarak getrouwen zaten...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 ...minder files en een lagere criminaliteit. Dagelijks emigreren ruim 300 mensen uit Nederland. Op het WK schaatsen Allround in Calgary... ...heeft Irene Wüst haar leiding in het algemeen klassement verstevigd. Op de 1500 meter was ze de snelste... ...vlak voor de Canadese Nesbit, die ook in het algemeen klassement tweede staat. Later vanavond rijden de vrouwen de afsluitende 5000 meter. In de laatste rit moet Wüst het opnemen tegen titelverdedigster Sablikova...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 NWS langs de lijn, zometeen gaan we praten over het voetbal van vandaag natuurlijk met Ronald van der Geer. Even terug naar Sebastian Timmerman allereerst om even terug te kijken op die 1500 meter. Ja, wat is nu bij jou blijven hangen eigenlijk van die 1500 meter, Sebastian? Uh, toch wel de, de indrukwekkende uh, laatste ronde van Ivan Skobrev in die rit tegen Koen Verweij. Hij verliest in de laatste ronde maar zeventiende van een seconde. Uh, uh, in tijd dus en uh, totaal als je kijkt tussen uh, zijn eerste uh, volle ronde en zijn laatste volle ronde zit er ook maar één tiende van een seconde tussen. Kortom, dan rij je echt een uitstekende 1500 meter. Dan doe je het echt heel goed zoals maar weinigen kunnen. Maar Ivan Skobrev uh, laat dat hier zien. 1.42.94 is dus ook ruim voldoende om uh, Koen Verweij voor te, uh, voorbij te gaan in het algemeen klassement. Ze rijden wel straks tegen elkaar in de laatste rit van de 10 kilometer. Omdat zij de nummers 1 en 2 waren gisteren ook op de 5 kilometer. Aan de hand daarvan wordt die loting, uh, wordt die loting mede bepaald. Um, en omdat Skobreff dus de leider is in het klassement dat 3-afstanden maat zit behoorlijk dicht bij elkaar. Uh, Skobrev heeft wel echt de beste papieren. Ook met het oog op zijn goede 10 kilometer die hij kan rijden. En hij heeft dus uh, drie, drie kwart seconden voorsprong op Koen uh, 5,8 bijna op Blokhuizen. Hensen op ruim 7,5 en Bukkel op 8. Als er niks geks gebeurt, lijkt Skobrev hier, uh, wordt Skobrev hier de wereldkampioen all-out. Maar dan daarachter. De strijd om die andere podiumplaatsen is heel spannend. Koen bijvoorbeeld heeft maar 2 seconden op Jan Blokhuizen. Uh, daarachter het verschil tussen Blokhuizen en de nummer 4, die Brian Henson, is ook maar 1 seconde en 86 honderdste. En Brian Henson op zijn beurt heeft maar 4 tiende van een seconde voorsprong op Hova Bukku, de Noor. Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dus Kobrev. Die lijkt op weg naar de wereldtitel, zijn eerste wereldtitel allround en de dubbel. Nadat hij eerder dit seizoen ook al Europees kampioen allround werd. En voor wij Blokhuizen, Hensen en Bukku gaan strijden om het zilver en het brons. Dat is zo'n beetje zoals ik het op dit moment inschat na die 1500 meter. Want Shawnee Davis, de nummer 6, die staat al op ruim 4 seconden van Hoa Bukku vandaan. Dus daar gaat het vooral om, strakjes op de 10 kilometer. Ja, maar als je naar, die, de, naar de persoonlijke records kijkt, euh, als, je, als je die van Verwijk ik weet niet of je bij de hand hebt, hoor, maar als je die van Verwijk ja, en Scope. Ja, ja, als, als je die van Verwij en moet ja, Is, heb, moeilijk. Moeilijk vergelijkt, is, is, is ja. dat een groot verschil? Ja, dat is groot hoor. 26 seconden oh, in het ja. voordeel van, van Ivan Skobrev. Ja. Ja. En het is ook niet zo dat Skobrev dat op een snelle baan als deze heeft gereden. Want het uh, persoonlijk record van Skobrev, dat reed hij in november 2009. Dat was een wereldbekerwedstrijd ja. in uh, Hamar in de behal in Noorwegen. Koen Verwij reed ook in 2009 zijn persoonlijk record in Heerenveen. Dus nee, Skobrev lijkt echt op weg naar deze wereldtitel. Want zijn persoonlijk record is gewoon bijna het beste van allemaal. Alleen Bukku heeft een iets sneller persoonlijk record. Dat Bukku dan reed in Moskou. Dus dat is ook gewoon op een laaglandbaan. Maar met de vorm van Skobrev in de gedachten, zoals hij dat ook al liet zien... In uh, Colalbo lijkt hij echt op weg om de elfde rust te gaan worden... die wereldkampioen Allround uh, wordt. Goed, dus de spanning zit hem uh, om die plek 2. Goed. Ja, als er geen rare uh, dingen gebeuren precies, inderdaad. Als hij op precies. de been blijft, als hij niet met zijn schaats door de lijn gaat... en uh, al die dingen die tegenwoordig niet meer mogen. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Wat een goal! De Eredivisie. Er werden vanmiddag vier wedstrijden gespeeld in de eredivisie. Ajax verspeelde punten tegen Rody EC. Na een 2-0 voorsprong eindigde het duel in Kerkrade in 2-2. En dan wel een penalty. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Maar waarvoor nu dan toch, zeg? Ja, hij wordt gewezen naar Souturin. Jij doet iets fout. En Souturin denkt, eh uh, ik? En ook FC Groningen kan het spoor van koplopers PSV en FC Twente niet volgen. Tegen de Graafschap werd het 1-1. En dan lijkt het toch een beetje op een eigen doelpunt... als ik de herhaling nu zo terugzie. Op de achterlijn staat hij bijna. En via Da Silva gaat de bal dan bijna over de achterlijn. En dan zit er nog een voet aan van Stenman of Kieftenbelt. Dat is moeilijk te zien, maar in elk geval is het 1-1. En welke ploeg wint er voor het eerst in 2011? Dat was de vraag voorafgaand aan het duel NAC-Heerenveen. Het antwoord is... Ierenveen. We zitten nu in de 47e minuut. Als de strafstop daar is voor Nak en die wordt gepakt met één handje naar stoel toe. Elkkaard, dan mag hij het nog een keer doen van heel dichtbij. En mist de Schilder weer. En zo blijft het dus 0-0. Wat een domme, domme penalty van Schilder. Veel te nonchalant, een uh, panenka-idee, maar niet goed genoeg uitgevoerd. Ook NEC weet weer wat winnen is. Na vier gelijke spelen werd Excelsior met 2-0 verslagen. Teamling, wederom de maker van de treffer, een goed uitgespeelde aanval van NEC. Die begint bij Amieu, de man die doorgaat aan de, de linkerkant. Hij geeft een voorzet die bij Fleming's terecht komt. Uiteindelijk is het terugleggen op Teamling. Die staat op de rand van het schapslopgebied. Na speelronde 23 zijn PSV en Twente... Lang Langzaam verder weggeslopen van de concurrentie. Beide ploegen hebben 50 punten. Dus het is hartstikke spannend. 10 voor half elf, Radio 1, het voetballen. Gisteren hadden PSV en FC Twente al gewonnen... en dus wist de concurrentie wat het moest doen. Alleen slaagden zowel Ajax als Groningen daar niet in. Zometeen gaan we erover praten met Pieter Huister van FC Groningen. Nu eerst Ajax voor Rode Ajax. Roland van der Geer, goedenavond. Hallo Robert. 34 minuten gespeeld, 2-0 voor Ajax, niks aan de hand... Nee, toch dus toch wel. En dan uh, wordt alles anders. Ja. En uh, uh, ja, lijkt het wel alsof Ajax niet opgewassen is tegen, tegen Roda. Dat, ja, dat klinkt misschien heel makkelijk. Maar dat vooraf al bepaald had dat het de mouwen zou opstropen. Omdat juist in de duels uh, de winst lag tegen Ajax. Nou, Ajax liet de bal uh, keurig rondgaan. Zocht de vrije ruimte, vond de vrije man. En was eigenlijk onaantastbaar. En daarna slaagde Roda er wel in om in de duels te komen. Het ging wat opportunistischer spelen. Waardoor er wat meer druk op de verdediging van Ajax kwam. Staan, daar ook de kwetsbaarheid getoond werd. Maar Ado, of Roda dat over het hele veld op een speelde tegen Ajax, kreeg langzaam maar zeker grip op die wedstrijd. En ja dan zie je toch nog wel een beetje de kwetsbaarheid van Ajax, waar we natuurlijk allemaal Hosanna over hebben gesproken. Maar ja, er zitten nog wel degelijk zwakke punten in het spel. FC Utrecht schiet me te binnen, Ado thuis, nu deze wedstrijd, op het moment dat ze een tegenstander krijgen, die zoals jij zegt, de mouwen opstroopt. Lijkt het wel alsof Ajax niet weet hoe ze dat moeten handelen. Omdat ze niet zichzelf kunnen zijn nog. Uh, ik denk dat dat het probleem is. Je zag nu ook wel fases in de, in de wedstrijd. Hè? Het begin, maar eigenlijk ook later wel. Dat er momenten zijn waarop uh, de, de tegenstander de teugels even wat laat vieren. En dan gaat die bal rond. En dan is het allemaal wel dik in orde. Met het, het voetballend vermogen van Ajax. Alleen, uh, je zult dat wat langer moeten doen. Wil je wedstrijden naar je toe kunnen trekken. En nu raakte men toch geïmponeerd. En niet onder de druk van Roda uit. ja, Met, uh, met de 2-2 uiteindelijk tot gevolg. Ajax ah, toch nog kunnen winnen, uh, als monier El Handoui... in de 88 e minuut een strafschop had benut. Ja, ja. Bizar, want eerst krijgen ze degene die was er wel één, en dan krijgen ze er één... waarvan je je kan afvragen of het er wel één was. Nou, ja, goed. En die strafschop zei ik al, ging dus iets vooraf. Zegt dat Jack van Hulten weigerde eerst... die strafschop te geven voor, uh, een, voor een overtreding... van uh, Anwar Hadouir. Nou, seconden later, vanuit die corner die daarop volgde... die weer geen corner was, ja. vermeende het <laughs> bal van Suchuin. Uh, volgt u het nog? Uh, Zometeen meteen hoort u zegt dat van Hulten. Nu eerst Harm van Veldhoven, die is van Roda die van zijn stoel viel van verbazing. Het kwam ook echt over als een compensatie. En, en ja, dan voel je je wel een beetje gepakt. Dus uh, bij de eerste zie ik hadden we hier gaan en terug gaan. En dan denk je, ja, ho. En dan geeft hij koner En dan, dan zie ik wat mensen van aanges er rond gaan. En dat had toch een bepaald impact. Dat zijn altijd uh, de reacties van mensen als dit uh, tegen hun club gebeurt. En dat is uh, voor zijn waarneming. Maar uh, ik sta hier, naar iedereen geweten, dat heb ik zo ook op het veld gedaan... dat ik verkeerde beslissingen neem. Ja. Dat, uh, dat is inherent aan het spelletje, wellicht. Maar dat is, uh, daar is voor mij geen sprake van geweest, nee, absoluut. Ja, Jack van Hulten, die uh, uh, hoorde ik hem nou zeggen... dat er geen sprake was geweest van een verkeerde beslissing, begrijp ik het nou? Nou, dit is maar een klein stukje uit het, uh, uit het gesprek. Hij geeft later wel toe, na de wedstrijd... dat hij in het geval we er mis zat, hè? Hij had, en had, had hij een penalty ja, moeten precies, geven. Precies. Vervolgens is niet, om um, jouw ja, verhaal nog even te comp uh, compleet te maken... Uh, is er niet gesproken over het feit of het nou wel of geen corner was. Dat hebben we allemaal gezien, er was geen corner. Nee. Maar die corner kwam wel, ja... En dan geeft hij voor een bal op de hand van, van Suchouin, die in een duel is, uh, die penalty. Ik kan me heel goed voorstellen wat Harm van Veldhoven zegt. Die dan het heeft over compensatie, want daar leek het namelijk wel heel erg op. Uh, alleen, ja, de scheidsrechter zal natuurlijk wel gek zijn om dat, uh, om dat toe te geven. Dus ja, ik vond, ik vond het vergrijpen van Suchouin eigenlijk geen penalty waard. En, en ja, ik, ik kan een end meegaan, maar hij zal, hij zal het nooit toegeven. Nee. Uiteindelijk, uh, nou, gelukkig voor hem, is die penalty er niet ingegaan. Nee, inderdaad. Uh, aardig in de discussie over strafschop of niet... is misschien ook een opmerking van Jan Vertongen. Hij heeft niet direct met deze kwestie te maken. Maar de verdediger er afloopt dit. De teams in Nederland maken de scheidsrechters ook niet makkelijk, vind ik. Want uh, ja, het lijkt alsof we elkaar om elkaar te willen aannaaien. En er wordt gevallen als, als, als dode vogels. En we moeten gewoon... Uh ja wat sterker worden. En de, de scheidsrechter moet het ook beter zien. Dat zegt hij dat mooi, hè? Nou, maar Hij zegt dode vogels. Ja, maar hij zegt wel precies wat de KNVB ook al zegt. Geruime tijd. Uh, toon ook eens onderling respect naar elkaar. Want het is, hij heeft wel gelijk. Als je uh, kijkt in andere competities is dat veel minder. Het is echt uh, uh, aantikken, toucheren en vallen alsof je werkelijk ingekist moet worden. Het begint steeds meer een modetrend te worden. En ik weet nog dat, Jack, uh, dat uh, Dick van Egmond in de winterstop nog zei. Ja, wij hameren daar ook op. Ook naar die spelers toe die een brief hebben geschreven over de arbitrage die, die niet altijd even consequent is. Van jongens, doe elkaar ook dit soort dingen niet aan. A, in overtredingen. Maar B, als je niet geraakt wordt, doe dan ook niet net alsof je geraakt wordt. Respect naar elkaar. En eigenlijk zegt Jan Vertongen hier het, uh, uh, hetzelfde. Ja, maar omdat het nu uh, tegen hem werkt. Het, ik bedoel, op het moment dat je in de laatste minuut zit... en, uh, en je op deze manier ala Suarez, om maar even een voorbeeld te geven... Ja. de penalty kan versieren. Wat gaat die trainer dan zeggen? Had je niet moeten doen, want nu met 3-2 gewonnen. Nee, rondte, hè? dat is waar. Nee, goed, je haalt er nu één moment uit. Maar hij, hij signaleert dat het natuurlijk wel over uh, het gehele voetbal... of in het gehele voetbal een trend aan het worden is. Ik bedoel, ik heb vanmiddag uh, de wedstrijd Excelsior uh, gedaan... op bezoek bij NEC. Nou, elk klein vergrijpje, is onmiddellijk vallen, rollen... en ja, je wordt er wel eens doodziek van. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat een scheidsrechter dan het ook op een gegeven moment... een keer niet goed kan inschatten. We hebben, we hebben uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben... maar tijdens de winterstop met, met de scheidsrechters... Uh, zo'n evaluatiemoment gehad. Er was een rode kaart van Rozen in de wedstrijd... tussen de Graafschap en PSV. Rozen krijgt zijn tweede gele kaart, moet eraf... omdat hij Erik Pieters geraakt zou hebben. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht het in eerste instantie ook. We hebben de beelden daar teruggezien. Pieters wordt niet eens geraakt. Maar ja. valt wel... Alsof hij werkelijk zes weken uit de relatie is. Ja. En dat is wat Vertongen ook uh, bedoelt. En natuurlijk zal er altijd wel een moment zijn waarop je het probeert te pakken. Maar over de hele lijn doorslaande lijn. Hij heeft wel gelijk. Pieter Huis dat trainer van Groningen, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, heb je het gehoord, uh, die opmerking van Vertongen? Van we moeten we moeten wat minder als dode vogels gaan vallen? Nee, heb ik eerlijk gezegd niet meegekregen. Dus, uh... nou, dat heeft hij zegt, eigenlijk, wat Ronald net, net ook zegt. Uh, we naaien elkaar te veel een gele kaart aan, vrij vertaald. We vallen te snel, dat moeten we niet willen met z'n allen. Nou ja, ideaal gesproken is dat ook zo, denk ik. Uh, alleen het is wel iets van elk, uh, ja, van, van, uh, elk seizoen komt dat elke keer weer voorbij natuurlijk. Uh, dat is al heel lang zo, dat is al tiental jaren uh, aan de orde. En uh, ja, zo heel gemakkelijk zullen we dat ook niet eruit krijgen, denk ik. Wat uh, Doe jij er iets mee? Bespreek jij het met nou, je spelers? Ik, ja, ik, ik, uh, wij hebben het wel heel veel over dat soort dingen. Dat ze eigenlijk zo weinig mogelijk willen reageren op arbitrage, op tegenstanders. Ja, dat, dat bedoel ik niet. Maar al wij... Als ze zich laten vallen, dat bedoel ik eigenlijk meer. Mogen, nou ja, ze, mogen ze dat van jou? Ja, nou ja, mogen ze dat van mij. Uh, ja. Ze moeten gewoon uh, proberen die ballen erin te schieten en, uh, en goed te voetballen. Dus wij hebben het niet over dat soort dingen. Ik uh, ja, maar dat is juist wat Jan Vertongen dus eigenlijk wel wil, hè? Die zegt, dat moeten we maar eens een keer bespreekbaar maken. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Nou ja, als Jan uh, dat voortouw erin neemt, dan dan, uh, dan, volg, het dan volg jij wel. Ja hoor, dat is geen ja, toekomst. Wel, wel, wel met enige aarzeling, hoor ik. Uh, <lacht> nee, helemaal niet. Maar, kijk, maar wij, dit zijn dingen, die hebben, normaal gesproken met de spelers, heb ik het er nooit over. Wij hebben het over voetbaldingen. Hoe we voetballend... Uh, beter willen worden met z'n en uh, ja dit zijn bijzaken die ik niet belangrijk genoeg vind om veel aandacht aan te geven heb je je spelers meegegeven uh, vanmiddag voor de wedstrijd uh, want jullie speelden later dan ajax dat jullie met uh, Groningen ajax voorbij konden gaan nou ik heb het niet meegegeven uh, maar het was wel bekend hè. op het moment dat wij begonnen was die uitslag bekend en nou ja, dat zal bij iedere iedere speler weer een ander gevoel gegeven hebben maar Kijk, we hadden het al druk genoeg met de graafschap vandaag. Uh, die hebben het ons moeilijk genoeg gemaakt. We hadden het druk genoeg met onszelf. En uh, ja, volgens mij, als ik dat zo bekeken hebben die spelers daar weinig meer aan gedacht tijdens de nee. wedstrijd. Nou, ja, maar het kan als extra doping uh, uh, eventueel. Ja, uh, maar nee? het, vaak leiden dat soort dingen ook af. Je kunt beter gewoon focussen op je eigen dingen die je moet doen, denk ik. Waar ging het mis, voor zover het mis ging vanmiddag? 1-1. Uh, nou, ik was eigenlijk wel zeer tevreden over de eerste helft. Ik vond dat ze daar uh, goed in speelden. Uh, ook uh, het spel van de graafschap redelijk onder controle hadden. He, dat is een, vaak wat opportunistisch. Uh, wij speelden daar goed doorheen. De tweede helft uh, was dat veel minder. Verloren we veel duels. en uh, ja, Uiteindelijk waren we, moesten we tevreden zijn met 1-1. Het uh, slot van de competitie wordt, uh, wordt razendspannend. En nog niet het antwoord geven, wij, wij leven van wedstrijd naar wedstrijd. Dat wil ik niet horen. Ja, dat het is wel zo. Ja, <laughs> zie je, daar gaan we al. Uh, uh, maar toch, jullie, jullie kunnen een belangrijke rol gaan spelen in, uh, in die slotfase. Nou kijk, we hebben van tevoren uh, voor het seizoen een goede doelstelling neergelegd. proberen uh, Europees voetbal te halen. Nou, daarvoor liggen we nu uh, redelijk op schema, denk ik. En uh, ja, dat blijft insteek. We hebben nog een hoop uh, lastige wedstrijden te gaan. Maar uh, aan de andere kant... Ondertussen zijn wij natuurlijk ook wel een lastige tegenstander geworden voor veel ploegen. Dus uh, de competitie uh, ja, gaat aardig heen en weer. Ook de topploegen hebben het niet makkelijk. Uh, moeten ook de punten sprokkelen. Dus uh, ja, volgens mij blijft het spannend tot het laatste moment. Dat denk ik ook, ja. En iedereen kan van iedereen winnen. Dat zeg je ook min of meer ook al. En, ja. Hoe merk je dat het uh, zelfvertrouwen is toegenomen in Groningen? Nou, dat, dat, dat merk je eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. Hè. We hadden... Uh, de start hadden we goed mee, we hadden redelijke resultaten en uh, ja, het publiek uh, is er achter gaan staan. De spelers die hebben vertrouwen in de manier waarop we willen voetballen ja, en die voelen dat ze door hard te trainen, door uh, vast te houden ook aan de spelwijze, dat daar steeds een stapje beter in worden. Hm. Dus uh, ja, dat geeft een goed gevoel bij iedereen. Ik heb je vanmiddag horen zeggen: uh, uh, uh, in het proces waar we nu in zitten, die stijgende lijn, daar heb je soms wat dipjes. En je gaat nooit in een rechte lijn omhoog, of een schuine lijn eigenlijk meer. Uh, het is uh, een stukje omhoog, stukje naar beneden, stukje omhoog, stukje naar beneden. Hoe, hoe ver omhoog kunnen jullie nog? Met die kleine ja, stapjes. Dat, ja, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Uh, we hebben elf wedstrijden nog. En uh, ja, daarin. Uh, Zeker nu ook natuurlijk, dat heb je toch altijd. Uh, en dat is natuurlijk ook wat, wat, wat iedereen er een beetje op probeert te leggen. Je hebt altijd zo'n wat extra druk wat erbij komt kijken als je vrij bovenin staat. Nou, dan is het zaak om nog meer te kijken naar, naar je uitvoering uh, in, in een wedstrijd, ieder voor zich. En, en ik ben erg benieuwd uh, in hoeverre die spelers dat kunnen blijven volhouden. Hm. En dat wordt de grootste uitdaging nu, om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. Als coach, hè, als je ploeg in zo'n uh, flow zit, zo'n positieve flow... waar jullie nu toch al een tijdje in zitten... Uh, wordt die rol van jou dan kleiner of, of juist groter? ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik, uh, je, je bent natuurlijk vanaf het begin van het seizoen... Uh, ja, zijn we samen met mijn collega-trainers bezig met een, een weg in te slaan... Uh, He, dat, dat blijft, eigenlijk de filosofie erachter blijft steeds hetzelfde. We willen gewoon goed voetbal spelen. We willen aantrekkelijk voetbal spelen. Nou, en Als daar resultaat bij komt, is het natuurlijk alleen maar beter. en het geeft alleen maar meer vertrouwen. En ja, ja. De, de, dat is ook, de, dat is ook de, de manier waarop we dat moeten blijven doen. Ja, maar nu antwoord op mijn vraag. Wordt die rond van jou nou groter of kleiner? Nou ja, eh, eh, eh, omdat iedereen daar nu in gaat geloven. Wordt in principe mijn rol wordt daarin kleiner, natuurlijk. Ja, omdat het lekker draait dus, en dan uh, moet je dat niet verstoren. Dat nou proces. ja, omdat we de vastigheid houden. Kijk, als je elke week wat anders gaat doen, dan moet je ook elke week weer flink aan de bak. Ja. Als trainer. Want dan moet je toch wel elke keer wel weer aan iedereen duidelijk maken dat het ook helemaal op een andere manier moet. Als je elke keer, elke week, elke wedstrijd, uh, elke maand uh, hetzelfde blijft hameren. Dan op een gegeven moment dan zit het erin bij de spelers. Ja. Ja. En dan doen ze het. Vanuit zichzelf. En dan wordt het hun ding. En dan ja, ja wordt het voor de trainer natuurlijk uh, minder werk. Ik ja, dus je hebt eigenlijk een baan nu? <laughs> nou ja, ik heb een leuke baan. Ik <laughs> ja. heb het goed naar mijn zin. En, uh, ja. We hebben een leuke ploeg en uh, die spelers werken hard. Dus uh, ja, ja. Goed, uh, goed om bij Groningen te zitten. Dit nou, su succes en uh, geniet van het slot van die prachtige competitie. Ja, nou, dat zal ik zeker doen. Oké. Okay. Dag, Pieter Huistra okay, van Groningen. Goedenavond. Nou, nog even naar Nak Breda. Uh, de ploeg verloren, met 2-0 van Heerenveen. Slechte periode maken ze door daar. Niet alleen is ze nog niet gewonnen in 2011, maar de technische staf zit toch ook wel een beetje in hun uh, maag met die kwestie Leonardo. Vorige week werd hij uh, gewisseld, die Braziliaan, nadat hij opnieuw onbegrijpelijke fouten had gemaakt. Een uh, beginnersfouten, uh, zou je bijna zeggen. Afgelopen week verscheen hij niet op de training van het tweede. Trainer John Karelsen had hem uh, niet opgenomen in de selectie van vandaag. Hij legt uit waarom. Nou, wij eh, vonden dat het eh, te onrustig was eh, om zijn persoon. En dat het beter was eh, dat hij even in de loot eh, werd gezet. Dus eh, even niet bij de wedstrijdgroep. Eh, eh, het hele vertrouwen in elkaar heeft natuurlijk ook een, een duw gehad. Eh, het vertrouwen van ons in hem. en Het vertrouwen van, van de spelers in hem. Het vertrouwen van de, van de supporters in hem. En dat moet eh, de, de komende tijd moet dat weer hersteld worden. Maar dat heeft even tijd nodig. En daarom hebben we hem er niet, eh, niet bij genomen. Ja, Ronald, Leonardo. Ja. Nida Seymour. Nee, we hebben het heel vaak over Leonardo. Ik. We hebben het voorrecht om hem al wat langer te kennen. Zelfs uit de jeugd bij, bij Feyenoord uh, al. Ze is een voetballer. Het, fantastisch, ja. maar het zit in het hoofd. Niet alle draadjes zitten daar keurig met elkaar verbonden. En, en jij hebt het net over de fouten die hij gemaakt heeft uh, vorige week. Hè, tegen, tegen VVV en de week ervoor, tegen Ajax. Die penalty. En, en dat, is, dat is natuurlijk en, niet ja. de reden waarom hij niet bij de selectie zit. Uiteindelijk heeft hij weer een afspraak geschonden. Hè, terwijl er natuurlijk al heel vaak gezegd is... Nou, we proberen het nog een keer met elkaar. We proberen het nog een keer. Hij had vorige week, omdat hij voorrust gewisseld is, moeten trainen met de belofte op, uh, op zondag. Omdat dat een afspraak is. Spelers die niet een hele helft spelen... dus minder dan 45 minuten in actie komen... moeten een dag na de wedstrijd gewoon met de belofte trainen. En de rest loopt uit. En daar is meneer niet verschenen. Omdat hij het niet eens was met die, uh, met die beslissing. Dus ja, moesten er weer uh, allerlei zalvende gesprekken plaatsvinden. Kijk, NAC zit natuurlijk een beetje in een spagaat. Uh, deze man staat voor een godsvermogen op de loonlijst. Heeft nog een contract voor 2,5 jaar. Dus daar zit je nog wel even aan vast. En er is natuurlijk niemand zo gek om hem nu... voor een mooi bedrag van je over te nemen. Hè? Uh, iedereen weet... En u denkt natuurlijk van ja, we kijken wel twee keer uit voordat we hem overnemen. D dus dus ontslaan doe je ook niet, was nee. kapitaalvernietiging. Dus je zal toch dat geld dat je aan hem uitgeeft uh, proberen om, om daar en elk voor iets aan te hebben. Ja, dus daarom ook maar weer kans op kans op kans. En daarom is men uiteindelijk nog heel geduldig met hem. Maar ja, dit is, dit, dit is zo zonde. Het is een, A, een hele aardige jongen. Het is ten tweede een fantastische voetballer, maar er gaat... Zo, bij tijd en weilen is iets mis. En ja, ook voetballend heeft hij natuurlijk niet gebracht wat er, wat er uh, van hem verwacht werd. Hè, toen hij in de jeugd van Feyenoord excelleerde en op 18 jaar geleefd in het eerste elftal kwam onder, onder Bert van Marwijk. Het is, ja, het is fantastisch, maar uh, er zijn een aantal zaken die, uh, die niet kloppen. Oké, okay, hier laten we het bij. Volgens mij is het voor het eerst eens weken dat we het niet over ADO hebben gehad. Je versprak je wel, dus ADO is wel een keer genoemd. We gaan het wel over... Uh, uh, nee, we gaan het niet eens ja, over. Ja, we Ado gaan hebben... stoppen, dat maak ik niet uit. Ja, nee, ik kijk nog even naar die top 5, <laughs> maar daar zit het ook niet in. Dat is eigenlijk mijn eigen fout. Maar, uh... Oh, echt waar? Oh, had je nog een top 5? Hebben die helemaal niet... Uh... Hebben we nog een top 5. Ja, we hebben nog een top vijf. Ja, die, die zeker. Heb ik, die heb ik... Ronald, je nou, top vijf graag. Oké, okay, nou dan beginnen we met de kaart. de kaart die geel was en rood had moeten zijn... uit de wedstrijd waar we net met Pieter Huistra over hadden... over uh, de graafschap Groningen. Loran ging in op Stenman en uh, kreeg een gele kaart. Het was toch een gestrekt been op het, uh, op het onderbeen van uh, de Zweet. Maar uh, slechts geel, daar waar toch in andere wedstrijden uh, rood werd getrokken. En dan toch even over ADO hebben, want uh, Wesley Verhoek had gisteren... eigenlijk ook zo'n momentje in de wedstrijd tegen VVV... En ook hij kwam er met geel vanaf. En ook dat was een actie waarvan je zei... nou, daar zijn er wel eens met rood van naar de kant gegaan. Maar uh, die kaart dus. Het moment. Dat was uh, gisteravond dat Kuip de adem inhield. Het was 2-1. Feyenoord stond weer onder druk. Leek te gaan winnen. En toen kwam die voorzet vanaf de rechterkant. En Everton hoefde hem alleen nog maar binnen te schieten. Maar maaide over de bal heen. En op dat moment, ik was er niet zelf bij... maar ik heb het van veel mensen gehoord... was er zo'n zucht van verlichting van... poeh, nu gaan we winnen in Rotterdam-Zuid. Dus uh, dat was een, een moment. Beetje dom. Ja, die panenka-achtige penalty. Als je uh, nou toch 0-0 staat... en je kunt namens NAC een penalty binnenschieten vanaf 11 meter... doe dat dan gericht met kracht... en probeer dan niet de held uit te hangen. Ik vind een panenka-penalty... zo'n zo zo prachtig lopje en een keeper proberen te verrassen... dat vind ik echt pas vanaf 3-0 toegestaan. En uh, Robert Schilder deed het uh, bij 0-0. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje dom. Het doelpunt... Het doelpunt. Uh, ik moet een beetje twijfelen of ik twijfel tussen Holla en Tchuchak. Tchuchak, de linksbenige Hongaar, die een fantastisch rechterbeen heet, heeft en dat liet zien tegen AZ gisteren. Maar ik vond die van Holla tegen de Graafschap toch eigenlijk leuker. Die bal die per ongeluk opwipt. Hij denkt nou ik zet mijn voeten maar onder. En snoei en snoeihard verdwijnt hij achter Waterman met een prachtige boog. Nee, dat uh, vond ik uh, een prachtige goal. De debutant. Ja, bij... Uh, bij Feyenoord, die Ryo Miyahichi. Hij uh, maakte niet zijn debuut, maar wel zijn debuut in de Kuip. En het doet hem allemaal niks. Hij kan alleen maar ja zeggen. En ze zeggen tegen hem van, vind je het leuk? Ja, hij vindt alles leuk. En het leuke was, hij wordt de Messi van Japan genoemd. En er was vrijdag op de persconferentie een, uh, een Japanse journalist... die overigens lang in Nederland is en goed Nederlands spreekt. En die vroeg aan Mario Been of hij dat ook vond... dat dat de Messi van Japan is. Waarop Mario Been zei, nou, ik vind het net een vorigie. En die grap kwam bij de Japanners niet aan. <laughs> Goed, uh, dankjewel Ronald van de Geest. Sorry dat ik al dacht dat je klaar was. Nee, maar goed, ik had ja. het toch vijf. Even niet gezien. Soms moet ik gewoon zelf de regie pakken. Zo is dat het bij deze gebeurd. <laughs> Baby, let me be. Cause you don't care. Yeah, please. Set me free mm -hmm. Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Cause you don't love me no more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 Kakker en Unchain My Heart. Tijdens de Olympische Spelen in Peking gooide Rutger Smit, weet je nog, voor het laatst in wedstrijdverband de kogel. Daarna hielden blessures en privéproblemen de Groninger aan de kant. In Apeldoorn maakte dat leed na 2,5 jaar zijn rentrée. Hij gaf zijn comeback glans met zijn tiende Nederlandse indoortitel en een startbewijs voor de Europese indoorkampioenschappen volgende maand in Parijs. Maar het doel van Smit ligt verder. Later dit jaar de WK in Zuid-Korea en volgend jaar natuurlijk de Spelen in Londen. Floris van Horend was bij de NK Indoor... waar de Nederlandse atletiek de terugkeer van Rutger Smit vierde. En dan gepaste stilte naar de man die terug is, die er klaar voor is, die er zin in heeft. 17 nationale titels allemaal alleen op kogel. Hij is nationaal recordhouder binnen en buiten. Beste kogelstoter van Nederland alle tijden. Geef hem een warm welkomst terugapplaus, Rutger Smit. Als je 2,5 jaar bent uitgeweest... en dan in wedstrijdverband weer een keertje die kogel weggooit voor de eerste keer... wat gaat er dan in je hoofd om? Nou ja, uh, ik was gretig. Ik was ook gespannen. Ik was, uh, was erg gespannen. Maar uh, ja, ik had er gewoon zin in, dus uh, ja, we gaat erin, uh, We er in je hoofd om? Je moet eigenlijk niet te veel nadenken. En uh, dat deed ik ook niet, maar ik wou gewoon met een mooie, uh, mooie afstand wou ik beginnen. En dat heb ik wel gedaan, denk ik. Wat gaat er dan in je hoofd om na die mooie afstand? Want er moet toch een moment komen dat je denkt van, ik ben er weer. Ja, nee, dan, ja. Dus uh, dan sta je er wel even bij stil, goede stoot, dan is het een lekkere stoot. En dan is het uh, oké, okay, klaar. Dan, uh, ja, dan heb ik hem gehad en... Uh, ja, dat, dat, voelt gewoon, dat voelt gewoon lekker. Ja. Gert Damkat, de coach van Rutger Smit. Hoe beleef je zo'n terugkeer? Uh, nou, dit is uh, echt heel fijn. Hoe kijk je naar zo'n eerste worp van hem? Nou, ik hoopte alleen dat hij hem geldig zou hebben. Uh, en, en dat het een beetje... Uh, een afstand zou zijn waar ik tevreden mee zou zijn, oftewel, een limietafstand. Dat was meteen gebeurd, meteen klaar, dus ik was meteen ook heel tevreden. En dat moet goed doen, dat is lekker. De wedstrijd beginnen met een stoot van rond de 20 meter. We gaan even kijken, wachten op de officiële uitslag. De limiet voor Parijs is 19,60 meter, 19,84 meter. 84. Dat is een lekkere opening. Is eigenlijk... Wat is nou het mooiste van zo'n dag? Uh, nou ja, dat ik er weer sta, gewoon... Uh... Eigenlijk gewoon uh, hier naartoe rijden en hier bezig zijn met de warming-up en weten dat ik straks een wedstrijd, of dat ik een wedstrijd ga doen. Dat is het uh, mooiste en ook, ook de warming-up, dat je in de warming-up al voelt dat het, uh, dat het uh, goed zit en lekker gaat. En uh, aan de hand van de warming-up had ik toch wel een verdere stoot verwacht. Maar goed, ik, uh, ik moet niet zeuren de eerste wedstrijd. Ik moet uh, nu blij zijn dat ik hier weer sta. En uh, ja, dat ik uh, toe kan werken naar de EK in Parijs, want ik heb limiet gestoten voor, uh, voor de EK Indoor. Dus dan, uh, dat is gewoon uh, fijn en prettig. Wat hou je voor gevoel over aan deze wedstrijd? Nou ja, dat ik hier op door kan bouwen. Dus uh, vrij constant gestoten. Ik had gehoopt dat, uh, dat ik verder kon stoten. Dat zat er ook in, naar mijn gevoel. Ik had toch wel een klein beetje op 2020 twint 2030 gehoopt. Maar uh, ja, goed. En dat is nogmaals, ik mag niet klagen. En uh, ja, het voelt, uh, voelt goed aan dat ik er weer ben. Ceremony, de mannen. Erik Kadé, zeg maar een beetje de eeuwige tweede achter Rutgers Smit. Met name op de discus. Rutger is terug. Dat is een concurrent erbij. Maar ik kan me ook voorstellen dat het iemand is die je toch wel een beetje gemist hebt. Als sparringpartner. Nee, zeker absoluut. Uh, vooral met training ook. Uh... Ja, het is gewoon hartstikke fijn dat hij nu weer terug is... en dat het ook een training weer lekker gaat. Weet je, wel. je kan je weer aan elkaar optrekken. Kijk, eerst was je echt kameraden en ging je er samen voor. Weet je wel. In de laatste twee jaar was dat toch iets minder. En uh, ja, je probeert hem wel te motiveren, maar hij had er zelf ook problemen mee. En ja, als iemand gewoon uh, ja, aan het struggelen is met uh, bijvoorbeeld de bankdruk... minder uh, mindere gewichten, dan, ja, dan is het gewoon lastig. En uh, ja, ik ben blij dat hij weer terug is en uh, dat we er samen weer voor kunnen gaan. En dan de je zijn tiende indoor-titel... Terug van weg geweest van Groningen Atletiek Rutger Smet. Heb je verwachtingen overtroffen? Uh, ja en nee. Kijk, natuurlijk. Uh, ik, ik wist in trainingen hoe goed ik uh, was en uh, ja, ik, ik, ik, ik wou gewoon een limiet halen en dat is gelukt. En, ja, ik ben gewoon tevreden dat ik hier weer uh, sta. Dat is uh, nogmaals het allerbelangrijkste. Ik heb een limiet binnen. Dus ja, het is. Uh, het is uh, als ik 2020, 2030 20, had gestoten, was het supergoed geweest en nu is het gewoon goed. Tweeënhalf jaar heeft hij geen wedstrijd geworpen. Hij heeft zelf gezegd, van ja, met name rond de rugklachten, dat hij nog wel eens twijfelde of het goed zou komen. Hoe waren de twijfels bij de coach? Groot, erg groot. Want je gaat naar een, een topspecialist in Duitsland die uh, hoog staat aangeschreven. Die man uh, ja, die, uh, past een uh, behandeling toe en uh, nul effect. Ja, en uh, Niemand wist wat en eigenlijk uh, ja, leek het erop dat het uh, hopeloos was. Ik ben toen met Rutger naar Tilburg gegaan, naar een, uh, een specialist... die nog even uh, een second opinion of een third opinion of een, misschien wel een fourth opinion zou geven. En eigenlijk was de insteek, had ik begrepen, dat we met zouden kijken... wat er met fysiotherapie nog uh, te redden zou zijn. Nou, dat, dat klonk niet goed. Maar toen kwamen we bij die man en die uh, zei van, nou ja, ik heb er nog eens even goed naar gekeken. En uh, ik denk dat ik een oplossing heb. En dat klonk zo overtuigend dat ik dacht, zo, dat zou echt wel eens zo kunnen werken. Het podium bij de heren Kogelstoters, derde plaats Erik van Vreumingen, tweede plaats Patrick Grony en de nieuwe en ook de oude Nederlands kampioen terug van weg geweest, zoals gezegd, Rutger Smit. Ja, net als Rutger -Smit kwalificeerde ook de mannenploeg op de 4x400 meter zich voor de EK Indoor. Youssef L. Rafioui, eh, Björn Blauhof, Juri Moerman en Niels van Dijk... liepen allemaal ruim onder de 47,9 seconden... en tonen de vormbehoud die een ticket naar Parijs opleverde. Sebastian Timmerman bij het eh, schaatsen. De lange afstand bij de vrouwen met Nederlandse deelname. Diana Valkenburg, die ruim gaat verliezen van een specialiste. Dus is het niet zo'n enorme schande voor Valkenburg. Die specialist is Beckert. Stephanie Beckett, de Duitse. Zat even onder het barrecord, zelfs als Cindy Klaassen. Maar dat barrecord zit er niet in. Dat blijft staan op 6'48. Maar Beckett rijdt wel een dik persoonlijk record. 6'49'51. De snelste tijd ook veel sneller dan Hozumi was. Een andere specialist uit Japan in de eerste rit. En hier komt Diana Valkenburg aan. Die gaat ook een persoonlijk record rijden. ...haalt er zes seconden ruim vanaf. Zeven minuten en vier seconden en tienhonderdste van een seconde. Wel het langzaamste van de vier dames die tot nu toe, dames die tot nu toe gereden hebben. Maar Beckett uh, rijdt die dus een hele goede vijf kilometer. Ik zei het al eerder, ze heeft een rugblessure gehad. Daardoor miste ze het Europees kampioenschap. Haar grote doel is dat WK, de WK-afstanden in Insel... ...in eigen land, dus in Duitsland, in maart. En ze is dus op de weg terug, want anders rij je niet bijna een baanrecord. Want ze zit uiteindelijk... Maar maar 54 honderdste van het barrecord van de Cindy en weg. De snelste tijd is. Dus, de lat ligt hoog. Stephanie Beckett. 6 minuten, 1, eh, 49 seconden en 51 honderdste. Twee ritten te gaan. Klaar staat nu voor rit drie. Jorin Voorhuis, de nummer 7 in het klassement na drie afstanden... gaat het opnemen tegen de nummer 9, Gillian Rukhard uit Amerika. En Hoe dat gaat, dat horen we zo. Even terug naar de mannen. Want de Russische schaatser Ivan Skobrev heeft de macht gegrepen. Hij wist in Calgary als enige op de 1500 meter onder de 43 te duiken. De Nederlanders Jan Blokhuis en Koen Verwij. liepen een fixe schade op. Verwij zakte in het klassement naar de tweede plaats. En moet op de afsluitende 10 kilometer 3 seconden en 76 honderdste goedmaken op Skobref. Bert Maaldering sprak met Verwij. Wil ben jij er aan toe? Ja, zwaar. beetje moe, maar. Uh, nou op zich. Ik heb uh, voor het uh, klassement goed gedaan. De race ging echt niet goed. Want is het zo dat jij er dan al rekening mee houdt dat Skobref uh, de man is? Ja, had ik van tevoren gedacht. Maar uh, ja, zoals nu kwam ik niet heel erg lekker in m'n slag. En uh, dat kost gewoon heel veel energie. En dat uh, moet je dan op het laatst bekopen, en, terwijl hij nog doorglijdt. En die kan het werken was. Omdat de toren zeggen altijd mooi dat schaatsen dan op een uh, trein terechtkomen waar ze nog nooit geweest zijn. Dit was ook nieuw trein voor jou? Ja, dit was uh, hoge snelheid natuurlijk. Ja, ik heb al uh, in Ereveen ook al rondje 5 gereden. Dus uh, ja, dan kan je wel zien dat dit geen goede race was. Ik wist hem niet lekker door te trekken en uh, nou, op zich wist ik hem nog wel redelijk goed te behouden door uh, goed te gaan knokken en dergelijke, maar uh, ik doe, heb het goed gedaan voor het klassement, laten we het daarop houden. Ja, want je staat uh, tweede nu, uh, met Blokhuizen daarachter, ja, dan is er nog één afstand te gaan, maar hoe gaat Koen Verweide hier? Ja, beuken, ja, ja, volle bak. Ik uh, ga niet hetzelfde geintje als je in een klobal proberen te doen. Ik, uh, Klanten je ga geen achter hem kruisen achter ja, Ik ga er weer vanuit dat hij, uh, dat hij een beetje uh, bij uh, Blokhuis gaat rijden. Terwijl eigenlijk hij de man is die hem uh, zou moeten maken, de race, maar uh, daar ga ik niet vanuit, want dat was in club ook zo. En uh, gewoon uh, tot het gaatje gaan in uh, de laatste 10 kilometer van het seizoen naar knallen. En dan denk je dan kan daar nog wat in zitten. Kan dat nog spannend worden of, of kan dat niet spannend worden? Nou, ik weet niet, als ik zoals gisteren in mijn ritme zit, dan, dan ga ik het scoobref ook nog wel moeilijk maken. Kun je dat gevoel oproepen? Dan nou, kun je afdwingen natuurlijk nog goed gaan schaatsen. Ik, het is nu aan mij om een goede 10 kilometer te laten zien en meer op mijn techniek focussen. En ja, gewoon een constante rondetijden rijden en dan laten zien wat we op het laatst kunnen nog. In jouw kop zit het ook wel goed, hè? Ja, als je, als je nu op de tweede plaats zit, na drie afstanden, had je van tevoren niet durven hopen. Dus, uh, ja, het zit best wel goed. Sommige mensen die slaan dan helemaal in paniek, maar anderen geven het vleugels. Kan jij wel vleugels geven? Laten we dat hopen. Best daarbij. Ja, dankjewel. Goed, dat was Koen uh, Verweij. Dan gaan we naar uh, uh, Sportkort. Laten we alles even rustig op een rijtje zetten. Wat er nog meer gebeurd is vandaag. Sportkort. Want oud wielrenner Fedor Den Hertog is overleden. Hij was al geruime tijd ziek en bracht zijn laatste dagen door in een hospice in Ermelo. En het toch behaalde grote successen als amateur. In die tijd kreeg hij de bijnaam Iwan de Verschrikkelijke. Het hoogtepunt was de gouden medaille op de ploegentijdrit op de Olympische Spelen van 1968. De opzienbaarste prestatie leverde hij een jaar later, toen hij 9 van de 11 etappes won in de ronde van rijnland vals En het maakte pas laatste de overstap naar de profs. Biograaf Joop Holthuizen zoekt een verklaring. Hij aarzelde, hij had ook een beetje angst in feite daarvoor. Hij had een fantastisch aanbod. In 1969 bood een Italiaanse ploeg hem 120.000 gulden. Een fenomenaal bedrag voor die tijd. Hm. Hij weigerde gewoon, hij zegt nee, ik word geen prof. Dat uiteindelijk prof werd, dat had te maken met het huwelijk... want er moest toch bodem te plan komen. Maar toen was hij over het hoogtepunt heen. Toch behaalde de hertog als prof nog overwinningen... in de ronde van de Middellandse Zee, de Vuelta en de Tour de France. Hij was een eigenzinnige renner en ook een eigenzinnig mens. Dat zei hij enkele jaren geleden toen hij te gast was in een televisieprogramma. Ik heb altijd behoefte om tegen de elementen te vechten. Ik bedoel, als ik, de, als ik nou naar de hemel kijk en ik zie naar de sterren... dan, dan knipoogt er altijd eentje naar me toe en dan denk ik altijd... de hemel geeft en wie vangt die heeft. Fedor Den Hertog is 64 jaar geworden. Skister Elisabeth Gugel heeft de wereldtitel op de afdaling in de wacht geslet. De Oostenrijkse won eerder al goud op de super G. Gugel bleef in Gamie partenkirchen een De Amerikaanse Lindsay von ruim voor. Von had nog last van de val van vorige week toen ze een hersenschudding opliep. Goed, laten we dan even kijken wat er in het buitenland gebeurde. Langs voetbal, langs de lijn. Want Juventus en de internationale speelden tegen elkaar in Italië. 1-0 werd het voor Juventus. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. Milan nog eerste met 52, Napoli 49, Lazio 45, Inter nu vierde met 44 punten en Juventus staat zesde met 41 punten. Inter heeft nog wel een wedstrijd te goed. En dan Espanol tegen Real Madrid 0-1. Real Madrid speelde bijna de hele wedstrijd met 10 man... wegens een rode kaart na anderhalve minuut al... wegens het doorhalen van een, uh, nee, neerhalen van een doorgebroken speler... van doelman Casillas, die moest er toen af. Zoals je dat, Osasuna 1-0, Hercules Real Zaragoza 2-1. Heb ik gezegd dat Real Madrid gewonnen heeft met 1-0? zeg ik nu nog even voor de zekerheid zoals ik al zei, zoals je dat Osasuna 1-0 Hercules tegen Zaragoza 2-1, Levante Almeria 1-0 en Malaga tegen Getafe 2-2, Deportivo La Coruña, Villa Real 1-0, Barcelona nog wel een kop, maar dat speelde gisteren gelijk. Ja, Real Madrid loopt dus twee punten in. Dan in Duitsland werden Bremen tegen Hannover 96 1-1. Borussia Mönchengladbach heeft trainer Michael Fronzek ontslagen. Gisteren verloor Borussia met 3-1 bij St. Pauli. De club staat laatste in de Bundesliga met 16 punten. In Engeland Bolton Wanderers Everton 2-0. En in België standaardluik tegen Racing Genk 0-2. Kortrijk AA Gent 0-1. De stand daar, de eerste ander legt 60 punten. Genk heeft er 57 en AA Gent heeft 49 punten. Dat was wat mij betreft het buitenlands voetbal. Daar laten we het even bij voor wat nu betreft. Deze uitzending duurt nog een klein minuutje. Dat wil niet zeggen dat u van ons als sportafdeling af bent. Want natuurlijk gaan wij door met de berichtgeving over het WK Allround schaatsen in Calgary. Met de Nederlandse kanshebbers natuurlijk nog altijd. Met Irene Wust en met Koen Verweij later vannacht. In met het oog op morgen de ontknoping van De laatste afstand van de vrouwen. Met uh, later uh, in het uur tussen 11 en 12 natuurlijk uh, de rit van Irene Wust. Die dan um, gaat proberen om uh, wereldkampioen allround te worden. Hoe dat gaat aflopen zometeen dus in Met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door John Jansen van Galen. Ik wens u nog een heel fijne avond. NOS Radio 1 Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Hoe omschrijf je de sfeer met al deze berichten die loskomen? Hier beschrijven dat moment dat je voelde: van hey, het gaat zoomen en het gaat zinderen hier op het plein. Op zoek naar de juiste antwoorden. Er is aangekondigd dat het leger met een mededeling komt. Short but sweet. has gone. Het Radio 1 Journal. Daar waar het gebeurt. You're happy. El Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. We gaan het volgen vandaag. Live vanuit Cairo. En smiddags tussen half 5 en half 7. Dat uur uur is aangebroken voor de president. We gaan eens kijken hoe het is daar op het plein. En zaterdagochtend van 7 tot half negen. Wij horen af en toe dat geluid aanzwellen. will never be the same. Radio 1. Er is wat aan de hand. Het nieuws van alle kanten. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja! Ja! Yeah! Leuk voor Dennis. Maar nu is er de vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja! Yeah!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 Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid...